Je knoopt ze tot een teken op je hand. Ze zijn tot een teken tussen je ogen. Je schrijft ze op de deurposten van je huis en in je poorten. U moet ja, uw God vrezen, en dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Ja, 2021 is het nu. En voor ons is het geen nieuw jaar, want het godsjaar is natuurlijk al opnieuw begonnen. Toch is het wel een verandering van het jaartal waar we in leven. Dus ik dacht met de liederen, ik ga daar toch even van wat willen we... Dus als eerste is: uh, Heer God, wij loven u. Want dat is de reden dat we bestaan. Dus we willen beginnen met hem te loven. En dan juicht aarde, juicht alom de Heer. En dan heb ik een liedje. Dan spreek ik er drie. Er is een tijd voor alles. Teun, teun, teun van de birds. Dat is een heel mooi lied. Dan gaan we Psalm 92 zingen: Tof Leodot, La Adonai. De Sabbatspsalm. Het is goed om de Heer te loven op de Sabbadag. Ik wil er nog Psalm 90 voorlezen. Een gebed van Mozes, de man gods. Jawe, u bent onze toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkinderen. Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is. ...of als een waken in de nacht. U spoelt hem weg, zij zijn als ze slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en het komt op. S'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte... De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of, als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verbolgenheid, wie weet hoezeer u te vrezen bent, leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, Jahwe, hoe lang nog, laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goede dierenheid, dan zullen wij juichen... En verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons inkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heer onze God zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. En dan willen we dus die liederen gaan zingen die ik net genoemd heb. Dus Heer God wij loven u, dan vinden we mee. Dan juich aarde, juich alom de heer. En dan teun, teun, teun. Nou, het heet Yeshua en de Samaritanen. Nou, waarom is dat? Omdat regelmatig komen de Samaritanen voor in de verhalen van Yeshua. En ik kreeg daar vragen over. Ja, wat houdt het nou in eigenlijk, die Samaritanen? Dus ik besloot daar eens wat aandacht aan te geven. Wat zijn nou de Samaritanen? Wat is nou de relatie die Yeshua heeft met de Samaritanen? Want ze komen toch wel regelmatig voor... ...in de geschiedenissen van Yeshua. Nou, wie waren deze volksgroepen? Waar kwamen ze vandaan? En waarom was er ook zo'n weerstand tegen de Samaritanen? Er was een enorme weerstand, dat zie je ook in die verhalen van Yeshua, tegen die Samaritanen. Er zit iets... Nou, dat begint in Chronieken. Twee kronieken, 10. Dan zie je dus dat, het, dat Israël, wat twaalf stammen waren, of eigenlijk dertien stammen... ...want je had, wat we net vanmorgen ook zagen... Dat dus Efrem en Manasse worden gerekend als stammen onder Israël. En Jozef die neemt een stap terug zou je zeggen. En die wordt dus ingenomen door Efrem en Manasse En dan zijn er dertien stammen en geen twaalf. Maar Levi wordt nooit genoemd want dat was het erfdeel van God. Die werkte in de tempel. Dus Levi, dat is Gods. Is zijn, ja, is degene die hem dienen. En die wordt niet als stam gerekend onder Israël. Maar het is wel een stam. Dus je had dertien stammen. Net als dat er dus ook dertien apostelen waren. Nou, dat komen we andere keren. Dat is heel leuk. God heeft het ook over een weekfeest van zeven dagen. En dan zegt hij op de achtste dag... Zult gij een heilige samenkomst met mij houden? Ik vind het prachtig. Ik vind het een humor van God. Dat wij denken dan, het zijn er twaalf, maar God nee het zijn er de dertien. Ik vind het prachtig. Hij doet er altijd een schepje bovenop. Toen werd het land werd verdeeld. Dat kwam als volgt. Rehabiam, die dus koning werd... Na Salomo, de zoon van Salomo, die ging naar Sichem, want heel Israël was daar gekomen om hem dus tot koning te kronen. Heel normaal verschijnsel, om hem daar dus gewoon te bevestigen als koning over Israël. Maar, gedurende dat proces om hem dus te zalven als koning, gebeurde er wat anders. Blijkbaar was er enorm veel ontevredenheid over wat Salomo gedaan had, want Salomo had dus de. Belastingen enorm omhoog gegooid. En Jerobiam was door de profeet, was hij ook gezalfd als koning over het Tien Stammenrijk. Nou, dat was ter orde gekomen van Salomo, en die vervolgde hem. Dus hij was gevlucht naar Egypte, en die hoort dat Salomo overleden is, en die komt dus terug uit Egypte. En waarschijnlijk ook om dus zijn, ja, zijn koningschap op te eisen, want hij was natuurlijk gezalfd als koning. Hij wordt geroepen, Jerobiam. Door het volk. En aangesteld als hun woordvoerder van luisteren, wil jij gaan praten met Rehabiam en onze eisen bekend maken bij hem. En dat doet hij dan. En wat zijn de eisen? Ze dus zeggen, uw vader Salomo heeft ons juk hard gemaakt, wel nu. Maakt u het harde dienstwerk voor uw vader en zijn zware juk, dat hij heeft opgelegd lichter, dan zullen wij u dienen. Het is een soort vredesaanbod, zou je zeggen. Maar luisteren, als jij ons tegemoet komt. Dan erkennen we jou als koning en dan zullen we jou dienen. Als allemaal. Dus het hele land Israël zal dan bij elkaar blijven. Nou, wat doet Rehabiam? Die zegt, oké, okay, ik ga erover nadenken. Hij wijst het niet gelijk af. Kom over drie dagen terug. En dan hoor je wat ik besloten heb. Nou, dat is een wijs besluit, denk ik. Om niet gelijk te reageren. Maar om dus erover na te gaan denken en raad te gaan vragen. En dat doet hij dan ook. Hij gaat raad vragen aan de oudste, die ook... Salomo van dienst waren geweest. En hij vraagt aan hun... wat raden jullie mij? Wat moet ik ze antwoorden? Wat moet ik doen? Wat is het verstandigste om te gaan doen? Ze willen dus... een verlichting van de belastingen... verlichting van... alle zware dingen die opgelegd waren. Wat is nou het beste om hun te antwoorden? Nou, hun spreken... doe nou wat water bij de wijn. Komen ze tegemoet... als je dat doet dan zul je koning worden en ze zullen altijd bij je blijven. Ze zullen altijd jouw dienaar zijn. Doe dat nou gewoon. Geef toe. Het is op zich een redelijk verzoek. Maar ja, dat was de raad van de oudsten. En daar wordt niet altijd naar geluisterd, hè? Oude mensen, wat weten die nou? Wat doet hij? Hij gaat in overleg met de jonge mannen die met hem opgegroeid zijn. Die zijn taal spreken, die ook begrijpen waar hij mee zit... En hij vraagt aan hen: Joh, wat denken jullie? Wat vinden jullie dat ik moet doen? Die oude mannen hebben dat gezegd, maar wat denken jullie? Nou, dan merk je heel snel dat het een beetje over het paard getilde figuren zijn. Maar wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze: Joh, maak het een stukje zwaarder. Je moet zeggen: je moet luisteren, Mijn vader heeft het juk zwaar gemaakt. Maar wat je tegen hem moet zeggen is: ze moet luisteren: Mijn pink is dikker dan het middel van mijn vader. Nou. Dit is zo grof eigenlijk wat ze daar zeggen, dat je snapt dat het volk ook echt in woede ontbarst. En dat ze zeggen, we willen niks meer met jullie te maken hebben. Wel nu, mijn vader heeft een zwaar juk op jullie geladen. Ik zal er nog meer aan toevoegen, zegt hij. Ik zal dat juk nog zwaarder maken. Mijn vader heeft u met geestels gehoorzaam bijgebracht. Ik zal hem met schorpioenen. Nou, schorpioenen die hebben een steek, Daar staat ook verschrikkelijk pijn. Dus geestels doen zeer, maar Schorpioen schijnt nog veel erger te zijn als een geestel. Dus dat geeft even weer dat hij echt met geweld wil hij dus zijn koningschap bevestigen. Nou, hij komt na drie dagen terug bij het volk. Het volk komt ook. En hij geeft hen dus een hard antwoord. Hij geeft dus dat terug aan het volk van ons luisteren. Dit is wat jullie krijgen. Ik ben koning. Ik bepaal hoe het gaat hier in het land. En ik zorg ervoor dat jullie dus een zwaar juk tegemoet gaan. Nog zwaarder als we jullie gewend waren. Nou, er staat er gelukkig bij dat die omkeer die kwam van God. Het was niet alleen de raad van de jongeren. De jongeren waren eigenlijk opgestookt door God om dit dus te zeggen. En dat betekent dat dus het woord woordgestand wordt gedaan... wat hij gezegd had door Ahia, het profeet Ahia... die dus Jerobiam had gezalfd tot koning over de tien stammen. Heel het volk hoort dat... En die nemen dus ook echt een besluit. Direct. Er wordt gelijk gezegd, wat voor deel hebben wij aan David? We hebben geen erfelijk bezit met de zoon van Izi. Nee, dat is heel frappant. Het is Rahabiam, hè. Het is een kleinzoon van David. Ja, zeggen, wat heeft David hier nou mee te maken? Hij staat er nog helemaal los van? Het is toch een opvolger? Nee. Ze hebben heel duidelijk in de gaten... wij maken een einde aan het verbond met David. Daar was een verbond gesloten met David en met God... En hun verbreken dat. Dus het gaat wat dieper als zomaar een splitsing van het koninkrijk. Het is ook eigenlijk een soort afsweren van de God van David. We hebben geen erfelijk bezit met de zoon van Izzi Naar uw tente Israël. Zorg zelf maar voor je eigen huis, David. Het is echt een grote schopper tegen aangeven ook. We, moeten luisteren. We willen niks meer met jou en met jouw God te maken hebben. Aan beide kanten dus een hele harde boodschap die gegeven wordt. En die dus ook echt een enorme verwijdering brengt tussen die twee volken. Heel Israël ging naar zijn tenten. Maar wat betreft de Israëlieten die in de steden van Juda woonden, over hen bleef Rehabiam koning. Nou, dit is al een klein stukje wordt hier verteld. Er waren dus al heel veel Israëlieten die woonden in het gebied van Benjamin en van Juda. Dus niet alleen Benjamin en Juda bleven bij Rehabiam, maar ook al die mensen die dus al daar heen getrokken waren. Nou, waar gaat het dan over? Je praatte hier over het koninkrijk van Israël, het bovenste gedeelte. En dan had je hier dus het koninkrijk van Juda, was dan het onderste gedeelte. En je ziet dus dat dus in dat koninkrijk dus al behoorlijk wat mensen woonden die vanuit het bovenste gedeelte kwamen. Er wordt al steeds gesproken van het twee-stammen- en het tien-stammen-koninkrijk, maar wat ik al zei, dat klopt niet. Het twee-stammen-rijk was van oorsprong al een drie-stammen-rijk. hoor je eigenlijk nooit. Het ging namelijk over Juda, Benjamin en Levi, vanwege de tempeldienst. Dus het was geen twee-stammen, het waren sowieso altijd al een drie-stammen-rijk. Maar het gaat verder dan dat. Toen Rabian terugging naar Jeruzalem, riep hij dus het hele... Judah en Benjamin bij elkaar, 180.000 van de beste manschappen, geoefend voor de oorlog, want hij wilde Israël terugbrengen onder zijn heerschappij. En het koningschap dus ook weer terugbrengen naar Rabiom. Semaya, een profeet, die wordt dus gestuurd naar de koning om moest luisteren, dat gaat niet door, want het is van mij, zegt God. Het is mijn plan, ik heb opgetreden en je mag dus niet optrekken tegen de tien stammen. Het zijn jullie broeders. Keer terug, ieder naar zijn huis. Deze zaak is van mij gekomen, en gelukkig luisteren ze naar Javas woorden en ze keren terug zonder op te trekken naar Jerobeam. Tot op dit moment eigenlijk is het gewoon Gods plan wat uitgevoerd wordt. Is er nog niks aan de hand zou je zeggen? Maar dan gebeurt er wat. De priesters en de levieten die in heel Israël waren, die trekken dus naar het koninkrijk Juda, want die hadden al het idee ook doordat ze dus besluiten, we willen niks met David te maken hebben. En met de God van David, want dit gaat fout. Voordat de grenzen dichtgaan, trekken wij naar het koninkrijk van Juda. Dus van de Levieten het grootste gedeelte, trok allemaal uit Israël. Ze waren verspreid over heel Israël. Maar ze trekken allemaal naar het koninkrijk Juda. Dus dat was al een enorme aanwas voor het koninkrijk Juda. De Levieten verlieten hun weidegronden en hun bezit gingen naar Juda en Jeruzalem... omdat Jerobeam en zijn zonen hen uit de priesterdienst voor Yahweh verstoten hadden. Dus het was al heel snel gebeurd dat Jerobeam liet blijken... ik wil niks met Yahweh en met zijn dienst te maken hebben. Ik maak iets anders. Hij had voor zichzelf priesters aangesteld voor de offerhoogte, voor de demonen... voor de kalveren die hij gemaakt had. Dus je kunt bijna niet voorstellen, hè? dus God die kiest hem uit om dus koning te worden over het tienstammenrijk. En dan denk je, dan zal God toch wel iemand kiezen die toch, ja, die toch hem wil dienen, die toch met hem verder wil. Nee, hij scheidt zich gelijk daarvan af. En maakt voor zichzelf, maakt hij dus een godsdienst. Na hen kwamen uit alle stammen van Israël zij, die zich met heel hun hart toelichten op het zoeken van Yahweh, de God van Israël naar Jeruzalem, om Yahweh, de God van hun vaderen, offers te brengen. En heel veel van hen gingen ook daar wonen. Die dus met z'n allen dus vanuit Israël vertrokken naar het Koninkrijk van Juda. En daarom is dus als je het over de Joden praat, dan praat je over, eigenlijk over alle stammen die daaronder horen. Want dat was op een gegeven moment de verzameling die onder het Koninkrijk van Juda vielen. Alle mensen die dus jaren trouw bleven, zijn verhuisd naar Juda. Dat is later. Is dat weer een stukje terug? Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Is het weer een stukje teruggedraaid? Zo versterkte zij het koninkrijk van Juda en maakte zij Rehabiam, de zoon van Salomo, sterk drie jaar lang. Want drie jaar lang gingen ze in de weg van David en Salomo. Nee, en dat gaat dan over het koninkrijk Juda. Want dat gaat ook afwijken. koning 12, vers 25. Jerobiam bouwde Sichem uit in het land van Ephraim. Ging daar wonen. Naderhand vertrok hij vandaar en bouwde Penuel. En Jerobeam zei in zijn hart, nu zal het koninkrijk weer aan het huis van David komen. Hij zag dat met leden ogen aan, wat er allemaal gebeurde, dat al die mensen dus wegtrokken. En wat doet hij? Hij gaat dus een volledig nieuwe godsdienst instellen. Als dit volk optrekt om offers te brengen in het huis van Yahweh in Jeruzalem, zal het hart van het volk terugkeren naar hun heer, naar Rehabiam. hele logische gedachtegang eigenlijk. Hè? Als je dan toch bij Yahweh blijft en je gaat naar Juda toe... Ja, dan blijf je ook bij Habiam. Dan val je onder die koning. Dus logisch dat hij dus daarover nadenkt. En denkt: wat kan ik nou verzinnen om dat tegen te gaan? Hij gaat heel ver in zijn gedachten. Hij is zelfs bang voor zijn eigen leven. Dat ze hem zullen doden. En zo dus terugkeren naar Habiam. En dat eigenlijk je Habiam weer koning wordt over het hele Israël. En dan doet hij iets heel kwalijks. Hij pleegt overleg met zijn oudste. Met zijn raad, zeg maar. Ga twee gouden kalveren maken. En dan zegt hij eigenlijk hetzelfde als wat ze toen deden in de woestijn. Dus dat gouden kalf gemaakt hadden. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. Nou, hoe dwaas kun je zijn, hè? zei: joh, dat gaat helemaal niet over dit hele gebeuren. Jij maakt ze zelf. En je weet wat er gebeurd is in de woestijn toen ze met dat beeld kwamen, dat afgodsbeeld. En toch weerhoudt het hem niet om ook dezelfde weg op te gaan. En hij maakt twee afgodsbeelden. En ze komen allebei te staan. Eentje in Bethel en de ander in Dan. Dat is heel kwalijk. Want Bethel was van huis uit was dat het huis van God. Daar was ook de offers gebracht door Abraham en door Isaac en door Jacob. En dat andere zette hij in Dan. En Dan was de plaats waar de rechtspraak uitgevoerd werd voor heel het koninkrijk. Dus op de twee belangrijkste plekken in het land zet hij twee heiligdommen neer voor afgoden. En natuurlijk wordt dat aanleiding tot zonde. Het volk liep voor het ene uit tot aan dan toe. En hij maakt ook een godshuis op die offer. Hij stopt niet, hij gaat steeds verder. Hij stelt priesters aan uit alle geledenen van het volk, waarvan God gezegd had, alleen de nakomelingen van Levi mogen mij dienen. En hij heeft lak aan alles. Hij sleurt het volk mee op de weg van afgoderij... ...en de meest gruwelijke zonde die hij doet. Ja, hij stelt het voor en de mensen hebben de keus. Dus je zag al dat heel veel mensen weggetrokken waren. Dus die hadden de keus al gemaakt. En de rest van het volk... ...ja, hij, hij doet dat gewoon en het volk volgt gewoon. Nee, want alle Israëlieten... ...dat zie je ook in de Bijbel... ...alle Israëlieten wisten dat het fout gegaan was in de woestijn. Met dat, met dat beeld waarvan gezegd werd... ...dit zijn de goden. Dus die koppeling alleen al had voor hun eigenlijk een soort wekenkool moeten zijn. Jongen, dit gaat echt fout. We weten wat er gebeurd is. Al de mensen die dus toen dat beeld hebben aanbeden... zijn allemaal gestorven in de woestijn. Nou, dat werd constant verteld. Dus het is niet iets wat zomaar ineens naar boven komt. Nee, dit, dit hadden ze moeten weten. Jawel, ze hadden dat afgrondsbeeld gemaakt... waarvan dus Aaron gezegd had... dit zijn de goden die uit... Ja, en die, ja maar ze wisten wat het resultaat ervan geweest was. Dus het is niet zo: zo het, het was geen onwetend volk. Hè? Ze waren allemaal met de Torah opgevoed. En de leviten woonden ook door het hele land heen. Dus, dus die er ook over vertelden. Dus het was geen onwetend volk. Maar hij doet heel doelbewust een poging en je ziet dat ze gewoon meegaan. Dus die keus maken ze echt zelf. Het is niet zo dat hij hun rat voor ogen draait. Nee. Ze weten wat God gezegd heeft, maar ze kiezen ervoor om hierin verder te gaan. En dan doet hij nog iets. Hij stelt een feest in. De achtste maand, de vijftiende dag van de maand. Het lijkt bijna op een feest van Yahweh. Op de zoveelste maand, op de zoveelste dag. Dat doet hij dus ook. De achtste maand, vijftiende dag van de maand maken we een feest. En hij besteegt dan het altaar. Niet de hoge priester, niet de priester. Jerobian besteigt dan het altaar. En dat doet hij dus ook in Bethel. Hij stelde daar priesters aan voor de offerhoogtes die hij gemaakt had. Ook bracht hij brandoffers op het altaar op de vijftiende dag van de achtste maand... in de maand die hij in zijn eigen hart bedacht had. Nou, dat is bekend, hè? Rome heeft op de 25e dag van de 12e maand... een feest naar hun eigen hart bedacht. En wat zie je? Heel de wereld volgt het na. Lezen ze de Bijbel? Ja, de meeste mensen lezen de Bijbel. Weten ze dat het fout is? Ze horen het te weten. Volgen ze het? Nee. Er wordt een feest ingesteld en iedereen gaat daarin mee... Het gekke is, en dat zal ook daar gebeurd zijn... ik zie dat voor me dat de levieten zijn gekomen en zeggen... jongens, mensen, maar dat is een verkeerd feest. Moet je niet vieren. Hoezo niet? Wij dienen God toch? We bedoelen het toch goed? Ja, maar je doet het fout. Nee, nee, nee, nee. Dat zie je verkeerd. Snap je? Het is precies met het kerstfeest. Er zit geen verschil in. Er wordt iets voorgesteld. voor eens luisteren, laten we dat doen. En iedereen gaat daarin mee. En het is nu zo erg geworden... dat als je dat afpakt... Dan pak je het belangrijkste feest van de christenheid pak je af. Dat is afschuwelijk. Ga je nou zeggen dat je kerstmeest met niemand moet vieren? Ja, dat is, dat is zo teer. Dat is zo gevoelig. Dat is verschrikkelijk. En God zegt, geef er een grote schop tegenaan. Het is niet mijn feest. 2 kronieken, 10 vers 21. Toen raakt het volk van Israël verdeeld in twee helften. Gaat over de opvolging. Dit is ietsjes verder. Gaat over de opvolging van het tien stammenrijk. En de ene helft van het volk stond achter Tipni, de andere achter Omri. Dat wordt een soort oorlog, een burgeroorlog. Maar het volk wat achter Omri stond was iets sterker dan het volk wat achter Tipni stond. En Tipni stierf, die werd gewoon om zeep geholpen eigenlijk. En Omri werd koning, helaas. Want die Omri was een, nog een graadje erger dan die Jerobium. In het 31ste jaar van Asa, koning van Juda, werd Omri koning over Israël. en regeerde twaalf jaar... In Tirza. Regeerde hij zes jaar. Staat Wat doet hij? Hij koopt de berg Samaria van Semer voor twee talent zilver en hij bouwt daar een stad op. Dat is het begin. Maar je moet dat eerste stukje weten, anders dan snap je hier helemaal niks van. En hij bouwt dus Samaria uit als de stad. En dat wordt de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Hij geeft het de naam van de eigenaar van die berg. Een beetje vreemd, want hij had hem gekocht. Hij was de eigenaar, zou je zeggen. Maar toch geeft hij de naam van Semer. Dan maakt hij Samaria van en dat wordt dan de naam van de stad. In het negende jaar van Hosea, 2 vers 6, nam de koning van Assyrië Samaria in. En voerde Israël weg naar Assyrië. En hij liet hem wonen in Hala en in Habor aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. O, oh. Dus dat blijkt dus dat een heel groot gedeelte van Israël wordt weggevoerd en is niet meer in het tienstammenrijk. Sterker nog, er staat nog de reden bij: omdat er die hadden, de ellende gezondigd hadden tegen Jaren, die uit het land Egypte geleid had onder de hand van de farao vandaan, de koning van Egypte. Nou, wat hadden ze gedaan? Ze zijn andere goden gaan vereren, ze zijn gaan wandelen overeenkomstig de verordeningen van de heidevolken. Moet je nagaan, die Yahweh dus weg had laten drijven daar zo. Dus uit zijn land had hij dus de Kanaan niet te laten verdrijven. Omdat ze zo verschrikkelijk gezondigd hadden voor het aangezicht van Yahweh. En dan gaat Israël gaat hetzelfde doen. Het is eigenlijk een zot voor woorden. Maar wat doet die koning van Assyrië? Twee koning 10, vers 24. Die haalt mensen uit Babel, uit Guta, uit Ava, uit Hamad, en <laughs> in en liet hen in de steden van Samaria wonen. Hij doet een hele grote woningwel zou je zeggen. In plaats van de Israëlieten. En zij gaan wonen in Samaria. Dus dat zijn allemaal heidenen. De Israëlieten waren ver afgedreven van Yahweh. Maar nu komen er dus allerlei heidenvolkeren... en worden dus geplaatst... in plaats van de mensen die hij heeft weggevoerd... en heeft laten wonen in Babel. En wat gebeurt er? In de begintijd dat ze daar woonden... Vreesten zij Yahweh niet. Dat we er nooit van gehoord. En wat doet Yahweh? Yahweh stuurt leeuwen onder hen. En die doden enige van die heidevolken. Daar schrikken ze van. Het gekke is dat ze dus in de gaten hebben... dat Yahweh dit doet. Ik weet niet of wij daar zo goed in zouden zijn geweest. Er komen een paar leeuwen. Nou ja, dat zijn wilde beesten. Maar hun hebben in de gaten van... hé, hey, nee, dit is niet zomaar iets. Maar dit is een straf van Yahweh. Dus wat doen ze... Ze sturen een afgezelschap naar de koning van de Syrië. En ze zeggen, ja, de volk die hebt weg laten voeren. En in de steden van Samaria hebt laten wonen. Die kennen de wijze niet waarop de God van het land gediend moet worden. En dat geeft een probleem. Dus wij hebben iemand nodig die ons onderwijst. Er moet wat gebeuren hier, want het gaat fout. Want wij weten niet hoe die God moet gediend worden van dit land. En we doet de koning van de Syrië, die zegt, oké, okay, dan stuur ik een van de levieten. Stuur ik naar dat land. En die gaat dus onderwijs geven aan de mensen die daar wonen. Om hun te laten leren hoe de God van dat land gediend moet worden. Ja, op zich is dat eigenlijk een hele mooie boodschap. Hè? Want Israël is zijn land, nog steeds zo. En hun erkennen dus dat dat een speciale God heeft. Ze erkennen niet dat hij de God is. Maar ze erkennen wel dat hij de God van dat land is. Ik vind het wel, er zit wel iets moois in. En dat gebeurt er dus. Dus er komt een van de priesters, die komt naar Samaria toe, gaat in Bethel wonen. En hij gaat hun de weg van Yahweh leren. Dus ze krijgen onderwijs uit de Torah. Maar, helaas, ze komen niet tot geloof. Het is niet zo dat ze dus echt tot geloof komen in Yahweh. Nee, ze blijven allemaal hun eigen goden volgen. En ze plaatsen die in de huizen op de offerhoogte die de Samaritanen gemaakt hadden. Ieder volk is er hun steden waar zij woonden... Dus het was één groot mengelmoesje van allemaal afgoden. De mensen uit Babel maakten Surkot-Benot. De mensen uit Guter maakten Nergal. De mensen uit Hamad maakten Asima. De Afiten maakten Nipha en Tartak. De mensen van in verbrandden hun zonen met het vuur van Adrameleg en anna de goden van Sef. Dus één groot mengelmoesje van onreinheid en van moord en doodslag ten gunste van hun goden. Afschuwelijk. En daarnaast. Je kunt het gewoon niet volgen. En toch gebeurt het. Miljarden christenen doen het op exact dezelfde manier. Ja, wij volgen Java, Maar we hebben geen enkele moeite om dus alle specifieke feestdagen te vieren. Van de astarte. Met Pesach wordt gewoon de astarte aanbeden. Het is op haar dag dat het gedaan wordt. En je ziet het ook aan de paaseitjes. Al die vruchtbaarheidssymbolen. Ik zei van de week tegen Anoniek. Hoe zouden ze reageren als je dus overal in de kerken de kruisen zou weghalen en dus de symbolen van Astarte terug zou zetten? De opgerichte palen. Ik ga het niet uitleggen wat het is, ik denk dat jullie wel snappen wat het is. Maar dat was de bedoeling. Diep aanbaden ze. En Java zegt: Ik wil niet dat er een opgerichte paal in mijn huis is. Dat is natuurlijk net met Kerstfeest, dat is ook een heidensfeest. Het zijn allemaal heidense feesten, al die hoogtijdagen die gevierd worden, die God niet ingesteld heeft, worden gevierd op de. Hoogtijddagen van de afgoden. Ze vreesden Jave, maar dienden ook hun goden. overeenkomstig de handelswijze van de volken waaruit men hen had weggevoerd. Nou, wat heeft Rome gedaan? Die heeft gezegd om het een beetje onder de aandacht te brengen, het christendom. laten we dan die dagen die ze al vieren, laten we die dan vermengen. Nou, de oorsprong ligt hier. Dat is precies wat hier gedaan werd. Nee, er is niks nieuws onder de zon, zegt de prediker. En je ziet dat hier ook. Er is niets nieuws onder de zon. Nou, en dit waren dus de Samaritanen. Dus overal vandaan heidevolken... die dus samen met alle andere afgoden... ook Jawe dienden als afgod. Want het was gewoon een god van het land. Nou, wat zegt Jeshua nou over die Samaritanen? Nou, dan zie je hier eigenlijk hoe het op een gegeven moment is verdeeld. Dat hier dus had je dus Galilea. En het gebied hier zo was Samaria. is dat op een gegeven moment geworden. Een nou, apart koninkrijk... En dan hier dus Juda. Dus het was in drie stukken verdeeld. En Galilea, daar zijn op een gegeven moment dus weer mensen teruggegaan. En dat zie je ook als Zachariah, die daar dus woonde. En die dus de priesterdienst uitvoerde in Jeruzalem. De vader en moeder van Yeshua woonden in Nazareth. Allemaal dus in Galilea. Ja, dus wat boven Samaria lag. En als ze dan naar Jeruzalem gingen, was de weg, was dus zo... Hier zo, zo, en dan hier naar Jeruzalem. Langs Jericho. Was gewoon de normale reisroute. Nooit door Samaria. Samaria is een afgodisch land. Je gaat daar niet doorheen. Je hebt geen contact met de Samaritanen. En was in de tijd van Yeshua was dat eigenlijk als een, als een wet uitgegroeid. Je ging niet door Samaria heen. Dat kwam gewoon niet voor. Want het was gewoon een onrein land geworden. Nou, vorige week had ik even over de Canaanese vrouw. Ze kon uit Kana gekomen zijn. En dat zie je hier op dat kaartje. Kana ligt hier, net boven Nazareth. Die geschiedenis protrok dus in Tyrus en Sidon, hè, dat gebied. Dus ze zou uit Kana gekomen zijn, zou je bijna zeggen. Dan zou ze Jezebel gekend hebben. Hè. Maar ze kon afkomstig zijn van de Samaritanen. Die werden ook wel eens Canaanese genoemd. Maar volgens de grondtekst, is er echt afkomstig van de Canaanieten. Ik heb dat even uit zitten zoeken, maar ze komen echt uit de Canaanieten. Dus uit de volkeren, die dus van oorsprong dus daar woonden en verdreven moesten worden van jaar weer door de Israëlieten. Beetje vreemd om dat dus te vertalen met een Canaanese, terwijl het dus eigenlijk in de grondtekst staat een Canaanitische. Dus dat is een hele rare... Waarom? Ik heb geen idee. Maar er zijn meerdere waar ik geen idee van heb waarom ze dat zo vertaald hebben. Ja, hier zie je niks meer terug van de Canaanieten, eigenlijk. Maar ze waren wel allemaal vermengd met de Samaritanen. En dan heb ik het dus over de Canaanieten. Dus de Canaanieten, die er dus gebleven zijn, die niet verdreven waren... ...hebben zich vermengd met de Samaritanen, want die deden dezelfde dingen als hij. Dus er zat al, met godsdienst, zat er een enorme verbondenheid in. Yeshua werd ook als Samaritaan gezien, werd uitgescholden voor Samaritaan. Dat was een verschrikkelijk zware beledering in die tijd... Want dan was je dus echt een onrein iemand. Iemand die dus Yahweh ook als een afgod zag. Nou, dat moet verschrikkelijk zijn geweest voor Yeshiel om dat dus te horen. Zijn vader, dat hij dus eigenlijk uitgescholden werd dat hij Yahweh als een afgod zag. Johannes 8, vers 48 is dat. De joden antwoordden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? En dat moet je dan ook haast wel. Als je Samaritaan bent, dan ben je eigenlijk ook bezeten door een demon. En dat wordt hem dus verweten en aangegregen. Als Jezus tien timulaatse geneest... dan komt alleen de Samaritaan... die komt hem en God eerbewijzen. In Lucas 17. een van hen zag dat hij genezen was. Dat is ook een verschrikkelijk mooi verhaal. Hè? Het zijn timulaatse, die roepen hem aan. Heer, ontferm u over ons. En dan zegt hij... hij geneest ze niet. Hij zegt, ga naar de priesters... en laat jezelf zien... dat je genezen bent. Maar ze waren niet genezen. Nee, wat ze moesten doen... Ze moesten op pad gaan alsof ze genezen waren. Maar ze waren nog niet genezen. En onderweg genezen ze pas. Merken ze. Hé, hey, hij heeft ons echt genezen. En negen gaan naar de priesters En één gaat terug. En die gaat Yeshua eer bewijzen. En God danken. Dat staat. En hij werpt ze met zijn gezicht de aarde voor zijn voeten. En dankte hem. Eerst gaat hij God verheerlijken. En dan werpt hij zich de aarde voor degene die hem genezen heeft. En zo doe je dat ook, denk ik. En wie was de man? Een Samaritaan. En wat zegt Jezus, dan? Waren er niet tien genezen? en komt er maar één terug en dat is een Samaritaan? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Er waren negen gelovigen, zou je zeggen. Niet dus. Lucas 9, vers 51. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden... dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Hij zat dus in Galilea... En hij wil dus naar Jeruzalem. Voor de laatste keer. Dat wist hij ook. Hij stuurt bozen voor zijn aangezicht uit. En ze reizen dus door Samaria, blijkbaar. Er gaan dus een paar discipelen, die gaan dus vooruit. Om dus de slaapplekken klaar te maken. Om dus dingen te verzorgen voor de maaltijd. En die komen terug. Veel te vroeg. Waarom komen jullie terug? Ja, ze willen ons niet ontvangen. Ze weten dat wij Joden zijn, ze willen niks met ons te maken hebben. Ze ontvingen hem niet. Waarom? Omdat hij dus naar Jeruzalem reisde. Daar waren ze niet blij mee. Degene die dus weggestuurd waren... waren niet de minste... Jacobus en Johans. En die zeggen dan tegen Yeshua... Zullen wij vragen dat er vuur uit de hemel komt... zodat het hele dorp wordt verbrand? Het vuur van God, hè? Dat er vuur neerdalen... het hele dorp verteren. Dat je ook. Moeten wij toch ook kunnen? Prachtig wat Jeshua dan zegt. Hij bestraft hen en zegt. Jullie hebben niet in de gaten wat voor geest jullie hebben. Die liepen al bijna drie jaar met hem mee. Hè? Niet in de gaten waar ze mee bezig zijn. Zullen wij ze laten wegdoen, dat ze verbranden met vuur? Nee, zegt Jeshua. Dat is niet waar ik voor gekomen ben. Want de zoon des mensen is niet gekomen. Om zielen van mensen te gronden te richten. Maar om ze te behouden. We gaan gewoon naar een ander dorp. Het is zo'n mooie boodschap, hè? Oké, okay, ze willen ons daar niet. Nou ja, laten we dan ons omdraaien. En laten we ergens anders naartoe gaan. Waar ze ons misschien wel willen. Johannes 4, vers 3. Hij liet vert... Judea en hij vertrok weer naar Galilea. Nou, normaal gesproken ga je dus om Samaria heen. Maar hij moest door Samaria gaan, staat er. Hij moest het. Hij werd gedwongen door de geest om door Samaria te gaan. Ik denk dat de discipelen ook niet zo blij waren dat ze daarheen moesten. Er was helemaal geen prettige plek om doorheen te reizen. Ze komen bij een stad in Samaria, Siga genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was Jacobs bron. Wij zijn er ook geweest. De ging vermoed van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer 12 uur s middags, zesde uur in Gods tijd. Bloedheet. Als je er één keer geweest bent, is dat een beetje hoe verschrikkelijk heet het is midden op de dag. En dan zit hij dus bij die bron. En de discipelen die worden op pad gestuurd... met z'n allen om eten te halen. Ook zoiets raars, hè? Waarom in vredesnaam stuurt hij ze allemaal weg... alle twaalf... om brood te gaan halen? Dat hadden ook twee mensen kunnen doen, toch? Daarvoor deed hij dat ook. Stuurde die een paar op weg. Hij stuurt ze allemaal. Zodat hij alleen is om die vrouw... te spreken te krijgen. Dan komt de vrouw uit Samaria om water te putten. Een rare tijd... Het is niet de tijd om water te putten. Dat doe je of s ochtends vroeg, of s'avonds laat, als het weer afgekoeld is. Zij had geen andere optie dan midden op de dag. En Yeshua zegt tegen haar, geef mij te drinken. En zij is verontwaardigd. Echt verontwaardigd. Ze zegt, hoe vraagt u, een Joods, aan mij, een Samaritaanse, om drinken? Dat hoort niet. Dat mag helemaal niet plaatsvinden. We hebben helemaal geen connectie met elkaar... Wij spreken niet met elkaar, we laten elkaar links liggen. We willen niks met elkaar te maken hebben. Hoe komt u erbij om het aan mij te vragen? Dan krijgt ze een antwoord. Als u wist wat de gave van God is en wie degene is die aan u vraagt om wat te drinken. Je zou het zelfs om kunnen draaien, zegt hij. Als je wist wie ik ben en je zou aan mij het levend water gevraagd hebben, je zou het gekregen hebben. Ik zou je levend water geven. Nou, de reden dat zij dus om twaalf uur water moest putten... was omdat ze dus niet gewenst was op die andere tijdstippen... want ze was een jaar in dat dorp. Vanwege haar levensstijl. Dus ze had geen andere optie dan op het heetst van de dag. Als er niemand is om naar water te putten. Als iemand dan aanbiedt... Dus luister, als je dan mij vraagt, dan geef ik je levend water... dan hoef je niet meer te putten, hè, om twaalf uur. Dus wat zegt ze? Geef mij dat water. En dan krijgen ze een heel gesprek. Wat gebeurt er? Zij komt tot geloof. Ze rent naar het dorp. Ze gaat vertellen over wie ze ontmoet heeft. Heeft hij niet verteld hoe mijn leven is, met wie ik allemaal samengeleefd heeft? Hij heeft haar hele geschiedenis aan haar verteld. En wat gebeurt er? Ze vragen hem om te blijven. En hij blijft daar twee dagen. Nou, wat zou het geweldig zijn als hij hier twee dagen zou komen om te prediken om alles uit te leggen van... nou ja, je kunt je niet voorstellen. Wat moet dat een gigantische impact hebben gehad? En dat heeft het ook. Want na die twee dagen zeggen die mensen van dat dorp... we geloven nu niet meer omdat u het gezegd hebt... maar we geloven omdat we hem gehoord hebben. Dus we zijn echt tot geloof gekomen. Een Samaritaanse stad... die bijna in zijn geheel tot geloof komt. 10 vers 1. Hierna wees de Heer nog 70 anderen aan en zond een twee aan twee voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij stuurt zijn zendelingen uit, zou je zeggen. 70 man. 70? Ja, dat is wel een interessant getal. Genesis 46 en 27 staat, de zonen van Jozef, die bij hem in Egypte geboren waren, twee zielen. Het totale aantal zielen van het huis Jacob die naar Egypte kwamen was 70. 70 zielen. Exodus 24, vers 1. Daarna zei hij tegen Mozes, klim naar boven, naar Jave toe. U en naar Aaron, Nadab en naar Bihu. En zeventig van de oudsten van Israël en buig u op een afstand neer. Zeventig. Waarom zeventig? Zeventig is het getal van de volkeren van de aarde, zeggen de rabbijnen. Dus er zijn zeventig nodig om elk volk de werken van God uit te leggen. Ik denk dat dat hier ook achter zit. Hij stuurt er zeventig op uit om eigenlijk aan de wereld te verkondigen dat de Messias is geboren. En hij zegt tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En let wel, dit is niet Yeshua, maar dat is Yahweh. Yahweh is de Heer van de oogst. Geheen, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Nou, dat moet best wel beangstigend zijn, als je als lammeren onder de lammeren, gestuurd wordt, is er geen probleem. Maar als je uit Lammeren te midden van de wolven gestuurd wordt... dan weet je dat er maar één ding te wachten staat... en dat is de dood. Neem geen beurs, geen rijzak, geen sandalen mee. Groet niemand onderweg. Dat kun je je niet voorstellen, hè? Dus je wordt weggestuurd om het evangelie te gaan prediken... en je moet eigenlijk dus een beetje met je hoofd naar beneden lopen... want je moet niemand aanspreken. Je moet niemand groeten. Je moet niks bij je hebben... Een hele rare opdracht eigenlijk. Welk huisje je binnengaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. Het aparte is, dat Yeshua zegt, als daar een zoon van vrede is, dan zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, dan komt die vrede terug tot je. Hoe zou dat nou plaatsvinden? Dus ze merkte dat die vrede, dus, dus je, je zegt shalom jullie, en het komt naar je terug. Dus je merkt dat er dus, geen behoefte aan is, sterker nog, ze willen er niets van weten. En dat moet je merken, denk ik. Dus zo gauw je dat merkt, dan moet je ook vertrekken. En dat zegt Yeshua. Als die vrede niet ontvangen wordt, ga weg. Wordt u wel ontvangen, blijft daar, eet daar en drink daar. Wat u hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. En daarom moesten ze dus zonder beurs, zonder spullen moesten ze gaan prediken. Ga niet van het ene huis naar het andere. Dus als ze ergens waren, en dan komt bijvoorbeeld een rijke, zo sterk met dat voren, die komt tot geloof en die zegt, joh, kom bij mij man, ik heb zoveel ruimte, ik heb, he? nou ja. Nee, nee, nee. Hij is al, heeft al een plek. Best, best moeilijk, hè, denk ik. Want dan zou je, ja, jezelf zou je misschien denken, oh, dan ben ik misschien beter af als ik ergens anders, niet volgens de instelling van Yeshua. De welke stad je ook maar binnengaat gaat en men ontvangt u Eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn. En zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Ze kunnen het alleen maar brengen. En de mensen moeten het aanpakken. Het is niet zo dat het hun opgedrongen wordt. Nee, het is dicht bij je gekomen. Je moet het zelf pakken. Pak je het niet, dan krijg je het ook niet. Welke stad u binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten de straat op en zeg... Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft... schudden wij tegen u af. Dat moet een hele akelige boodschap zijn geweest. Ook voor de mensen die daar wonen. Om dat zo ook te zien. Ik denk dat ze het ook letterlijk gedaan hebben. Dat ze echt hun schandalen uittrokken en dat afsloegen. Zelfs het stof van jullie willen we niet meenemen. Maar, onthoud één ding. Het Koninkrijk van God was heel dicht bij jullie gekomen. Vergeet dat niet. En dan zeg je zoiets... Ik zeg u, zegt hij, dat het voor Sodom, wat dus verwoest is geworden, verdraaglijker zal zijn op de dag van de oordeel dan voor die stad. Dus die zullen het nog erger krijgen als Sodom en Gomorra. Wee u gorezin, wee u Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in uw plaats gevonden hebben, dan zouden zij zich in zakken en as bekeerd hebben. Hij wist het. Zij zouden geloofd hebben. En jullie niet Jullie hebben mij weggejaagd en geprobeerd mij om te brengen. Maar, zegt hij, het zal voor Therese siedel verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. Dus ze krijgen hun trekker nog thuis. U, Capernaum, wij zijn er geweest. In de synagoge waar hij dus ook gepredikt heeft. Die tot de hemel toe verhoogd bent. En ze hebben het niet in de gaten gehad. U zult tot de hel toe neergestoten. Er is niks meer van over, van heel, die, heel Capernaum niet. Wie hem, u luistert, die luistert naar mij, zegt Yeshua. En dat zegt hij dus tegen die 70 discipelen die hij uitzendt. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. Dus luister wel jongens en meisjes. Als wij zijn woord prediken, ze neem het niet aan. Als ze jullie verwerpen, dan verwerpen ze Yeshua. Zo is het. Want wij spreken zijn woorden en we brengen zijn koninkrijk. Wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft, zegt Yeshua. Dus het is een getrapt iets. Als ze hem verwerpen, dan verwerpen ze degene die hem gezonden heeft. En als ze de discipelen verwerpen, dan verwerpen ze Yeshua. En dan verwerpen ze ook Yahweh die Yeshua gezonden heeft. Zo werkt het en niet anders. De 70 zijn teruggekomen met blijdschap en zeiden... Heer, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Die hebben dat gewoon meegemaakt. Ze stuurden de demonen weg. En dan zegt Yeshua, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Raar, hè? Wat doet die Satan dan in de hemel, joh? Hij ziet het wel. Hij zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Hij kwam ook regelmatig bij God bezoeken. Staat ook geschreven: Zie, ik geef u de macht om op slangen en op schorpioenen te trappen, en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade toebrengen. Dus we hoeven niet bang te zijn, niets zal eh, schade toegebracht worden. Verblijft u echter niet, zegt hij dat de demonen aan u onderworpen zijn... maar verblijd erover dat je namen geschreven staan... in het boek des levens in de hemel. Het bestaat echt. Dit is het bewijs. Onze namen zijn opgeschreven in het boek des levens in de hemel. Het is geen verzinsel, het is werkelijkheid. Op dat moment verheugde Yeshua zich in de geest en zei... ik dank u vader, Heer van de hemel en van de aarde dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt... en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, vader, want zo was het uw welbehagen. Het zit hem niet in heel veel wijsheid en heel veel verstand. Maar je moet geloven als een kind staat er. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader... en niemand weet wie de zoon is dan de vader... en wie de vader is dan de zoon... en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Dus gelukkig blijft het niet alleen bij de zoon... Maar hij geeft het ook door aan anderen die hij erbij wil betrekken. Ik keerde zich om naar de discipelen en zei tegen hen. Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. En dat was natuurlijk ook zo. Ik zeg u, zegt hij, dat veel profeten en koningen uit het hele ten Die hebben er naar uitgekeken. Keken echt met verlangen uit naar de dag dat de Messias zou komen. En om te, ja, mee te maken wat er allemaal gebeurde. Hebben het niet gezien. Ze zijn allemaal in de hoop gestorven. Ze hebben niet gehoord wat die discipelen gehoord hebben. En dat geldt ook voor ons ook. Ja, wij hebben heel veel dingen gehoord, maar we hebben ze niet uit de mond van Yeshua gehoord. We hebben heel veel dingen gezien, maar we hebben niet de dingen gezien die de discipelen hebben gezien. En toch geloven wij. De mensen uit de tenag, die hebben de hoop gehad om het te zien, te mogen zien. En wij mogen eigenlijk terugkijken en hebben meer de bevestiging dat het gezien is geweest. Dus het zijn uit twee kanten van de medaille, zeggen. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Een hele goede, indringende vraag. Niet iets van dat die mensen zomaar iets hadden te vragen. Nee. Hij wilde echt weten wat hij moest doen om dus bij het koninkrijk van God te horen. Het was een wetgeleerde, dus echt een gestudeerd iemand in de Torah, die dat vraagt. Niet de minste, zou je zeggen. En hij krijgt een tegenvraag. Je krijgt van Yeshua nooit een antwoord. Ik vind dat zo mooi. Hè? Hij geeft altijd een vraag terug. En dat moeten wij ook leren. Wij moeten geen antwoorden geven. Wij moeten leren om terug te geven met vragen. Zo doet onze meester het. Hij zei, wat staat in de wet geschreven? Wat leest u daar? En die man geeft een samenvatting. Hij antwoordde, u zult ja, we uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht... met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. In één zin... De hele Torah en de Tenach samengevat. Nou, kernachtig kun je het niet zeggen, denk ik. Geweldig. Zo mooi. En dat wordt ook beaand. Yeshua zegt tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Zo kernachtig. Doe dat gewoon, zegt hij. En je zult leven. Nee, zegt de grootste gedeelte van de Christenheid. Je hoeft dat niet meer te doen, want Yeshua heeft het gedaan. Yeshua zegt, doe dat en gij zult leven. Uh, over welke Yeshua hebben ze het eigenlijk? Ja, ze hebben het ook niet over Yeshua, ze hebben het over Jezus. En ik zie daar toch een groot verschil in. Sorry. Ik heb niet het idee dat de Jezus die hun bedoelen onze Yeshua is. Want Yeshua die zegt dit. Je hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Die wetgeleerden. zei ja, ja, ja, hoor eens even. Uh, zei, maar wie is daar mijn naaste dan? Wie is mijn naaste? Want ja, dat eerste, daar kon hij natuurlijk niks aan veranderen. Je zult ja, wil God liefhebben. Maar dat stukje van de naaste, ja, daar kan ik misschien nog een beetje mee hè, Daar kan ik nog wel wat invulling aan geven. En dat doet hij dan ook. Zegt hij, Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, maar ja, wie is mijn naaste dan? Dat zijn toch alleen maar degenen die gelovig zijn, die ik ken. De andere wetgeleerders, de levieten, de fariseeën, noem maar op. En Sjoe, die geeft eigenlijk geen antwoord, maar die gaat een verhaal vertellen. Die zegt een man ging van Jeruzalem naar Jericho. En dan ga je dus een beetje naar beneden zo. Het is een weg naar beneden, een beetje bergachtig land. En er viel in de hand van rovers, die hem dus van alles en nog wat beroven. En die hem slagen toen dienden. En ze laten hem half dood dichtgestaten. Helemaal uitgekleed, uitgeschud. Toevallig, moet nagenen, dat zegt je zo, hè. Toevallig. Toeval bestaat, die zei ze altijd. Maar ja, zo, zegt toch: toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Ik stel me zo voor dat die man dus de andere kant opliep. Dus die kwam van Jericho naar Jeruzalem. En waarom? Die moest zijn dienst gaan vervullen. Het laatste wat je moet doen, is je eigen verontreinigen... want dan mocht hij niet meer zijn dienst uitvoeren. Dus dat hij dit doet, is eigenlijk een hele logische reactie... wat ook die wetgedeelden zou verwachten. Ja, natuurlijk gaat hij voorbij, want hij moet gaan dienen in de tempel. Hij mag ze eigenlijk niet verontreinigen... Hij weet niet of die man dood is. Als hij gaat kijken of die man dood is en hij is dood, dan is hij dus zeven dagen onrein, jongens. Mag hij zeven dagen niet dienen. En daar kwam hij voor. Hij kwam om in de tempel te dienen. Ga ik dat risico lopen? Nee, ga ik niet lopen. Ik wil God dienen. Ik blijf rein. Dus ik ga naar de tempel om hem te dienen. Ik heb niks gezien. Oké. Okay. Even later komt er een leviet. Idem dito moet ook zijn dienst gaan vervullen in de tempel. Exact dezelfde overweging. Ga ik kijken, ga ik niet kijken. Ga ik niet kijken. Ik ga God dienen en ik ga voorbij. Ze laten hem liggen. En dan komt er een Samaritaan. Gewoon een handelaar. Die komt er ook voorbij. Komt in de buurt, die ziet hem liggen. En vanaf het moment dat hij hem zag... wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Dat is zo mooi dat dat er staat, hè? Het is namelijk... Het is ook met het geloof zo. Het is eigenlijk als je iemand vertelt... Je ziet eigenlijk in de eerste seconde al, is hij geïnteresseerd of niet? Of heb je gelijk van, oh, de deur gaat dicht. En dat was hier ook. Hij komt er voorbij, hij ziet het en hij wordt gelijk geraakt. Arme kerel, wat is je overkomen joh? En hij stapt af van zijn rijdier, en gaat er naartoe. En die man leeft nog en hij verzorgt hem. Hij tilt hem op zijn rijdier, hij brengt hem naar de dichtstbijzijnde herberg. en verzorgt hem daar, geeft hem een kamer... Hij zorgt een hele dag en een nacht voor hem en dan gaat hij weg, want hij moet wel zijn werk, zijn brood verdienen. En hij betaalt vooruit aan die herbergier en zegt: Jongens, luister, ik ben nu op weg. Ik kom Op de terugweg kom ik weer langs. En als je dan nog meer hebt besteed aan die man, dan betaal ik het je. Dat gebeurt dus. Geweldige man. En dan zegt Sue tegen die wetgeleerde: Wat denk je? Wat denk je? Wie is nou de naaste geweest? Wie is nou de naaste geweest van degene die dus door die rovers overvallen was? Wat denk je? Ja, dan zie je iets heel aparts. Hij durft niet Samaritaan te zeggen. Want ja, dat was natuurlijk een vijand. Nee, zegt hij. Ja, ja, dat is degene, nee, met heel veel pijn en moed, dat is degene die barmhartigheid bewezen heeft. Maar dan niet gewoon zeggen, ja, was hij Samaritaan. Nee, dat is toch, toch eerlijk? Nee. Niet te dichtbij komen. Dat is degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Yeshua die zei tegen hem, ga heen en doet u even zo. Zo prachtig. Een aantal jaren terug hebben ze dat ook ik geloof, in New York gedaan. Dat was dus een hele groot ja, seminarie, maar voor theologen. Theologie-studenten. Die kregen hun eindopdracht. En dan zouden ze krijgen in een hele grote kerk. Eigenlijk midden in uh, of nou, New York of was het even die steen. In ieder geval. Dus die zouden hun eindopdracht krijgen. Dus er wordt eerst een soort het breek gehouden. Toen kregen ze hun eindopdracht. En degene die dus daar dat verhaal verteld had, die zegt tegen hen: Moest luisteren. Jullie eindopdracht die start. Over een kwartier en jullie moeten dus van lopend van hier naar een andere kerk op 15 minuten lopen, moesten daar naartoe. Maar ja, het is in New York hè? hartstikke druk, 15 minuten lopen, ja, dat ga je niet redden. Dat is niet lopen, je moet rennen. En hij zei erbij, te laat is uitsluiting van deelname. Sorry. wordt niet meer gemarchandeerd. Stiptheid is een van de kenmerken van een ware gelovige. Dus daar heb je maar aan te voldoen. Oké. Okay. Hij geeft het zijn, Dus ze stormen met al de kerk uit. Onderweg naar de andere kerk. Net om de hoek. Ligt daar midden op de stoep. Ligt daar een gewonde man. Ze springen er met z'n allen overheen. Twee zaten verderop. Ligt er een gewonde vrouw. Ze springen er met z'n allen overheen. En zo nog een aantal situaties onderweg. Uiteindelijk komen ze... Buiten adem, bezweet, komen ze in de kerk aan. En iedereen zit. Er wordt gekeken of iedereen aanwezig is. Iedereen is aanwezig. En degene die daar het woord heeft, die zegt. Wie heeft bramhartigheid gedaan onderweg? Doodse stilte. Hij zegt, wij hebben onderweg een aantal hindernissen gelegd. Om te kijken of jullie werkelijk het ambt waardig waren. Niemand is gestopt. Jullie zijn allemaal gezakt. Ik vond het prachtig. Dat is wat Yeshua vraagt. Ja, wij moeten zijn wetten navolgen. Maar er zijn situaties die gaan daarboven. Barmhartigheid is iets meer als of er staat. Ja, wij moeten de dienst van Java naleven. Maar de barmhartigheid gaat daarboven. En die moeten wij doen. Want 10 vers 40. Dan zegt Yeshua, wie u ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem wie mij gezonden heeft, dus zo ver gaat het. Als je dus iemand ontvangt die hij gezonden heeft, dan ontvang je Yeshua. En als je Yeshua ontvangt, dan vang je dus Yahweh. Dus het is eigenlijk een afgeleide van. Het is niet zomaar. Wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Het gaat over een beker koud water, hè? waar hebben we het over. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn... ...kom gezegenen van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is... ...vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger, u hebt mij te eten gegeven, ik had dorst, u hebt mij te drinken gegeven... ...ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. En dat snappen ze niet. Dan gaan ze dat vragen. Ik was naakt, zegt hij, ik ben gekreed, ik ben ziek geweest, u bent bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Maar zeg maar, dat is helemaal niet waar... We hebben u nooit honger gezien, we hebben u nooit eten gegeven. We hebben u geen dorst zien leiden. we hebben u geen drinken gegeven. Hoe kan dat nou? We hebben u helemaal niet als vreemdeling gezien. We hebben u niet naakt gezien, we hebben u niet gekleed. Ze geven alles terug. Ze zeggen, nou, dat komt ons helemaal niet bekend voor. Wanneer hebben we dat dan gedaan dan? En dan zegt de koning, voorwaar ik zeg, als je dat voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt... of zusters weer erbij zetten dan heb je dat voor mij gedaan. Het gaat ook de andere kant op, laat ik niet zien. De andere kant is dat je dat niet gedaan hebt. Conclusie. De Samaritanen stonden terecht, slecht bekend. Ze waren een vermenging met de heidenvolken. Ze dienden de afgoden. Ze dienden Java ook als afgod, een god van dat land. Er was geen contact tussen joden en Samaritaanen. Samaritaan was een scheldwoord... Yeshua moest door Samaria gaan. Normaal reisde een jood eromheen. Dus hij deed iets wat de wetgeleerden en de fariseeën hadden daar een gruwel aan. Hij predikt twee dagen sigaar en ze geloofden. Een heidens volk, een stad, wat gewoon tot geloof komt omdat Yeshua daar twee dagen blijft. Hij neemt zelfs Samaritanen als voorbeeld voor de joden. Van moest luisteren, zij deden barmhartigheid. En jullie niet. Dus. Misschien moeten we niet te snel mensen afschuiven. Dat we het aan God laten overlaten. Moeten wij gewoon doen wat onze hand vindt om te doen. Amen. We gaan zingen Hefsiba. Dat is Jezaja 62, vers dus 1 tot 4. En dat is een stukje uit de Bijbel. De eerste van: Ik zal om Sion's wil niet zwijgen. En dat heb ik jaren terug, of heel lang geleden, heb ik me dat voorgenomen. Ik ga niet meer zwijgen over als er ja, kwalijke dingen gezegd worden over de Joden. En toen ik 38 was, kreeg ik dat terug. Een heel mooi verhaal, maar kort gezegd kreeg ik dus, ja, God te horen: jij zult een koninklijke hoed in mijn hand zijn. En daar gaat dit lied over. Dus het is wel een lied wat mij diep raakt, zeg maar. Hefziba. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in Zijn naam op u mag leggen. Verhef uw hart tot God en ontvang Zijn zegen. Ja, waerega jij werf, Isma ja, we zegenen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zijn u genadigd. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we nog Jeruzalem, stad van Goudsingen, van Christian vermoedt.